Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Na tienen een six-pack bier inslaan is er in Utrecht voorlopig niet meer bij. Supermarkten en avondwinkels gaan op donderdag, vrijdag en zaterdag voortaan om tien uur s'avonds dicht. Dat is besloten nadat het afgelopen weekend uit de hand liep. Cafébezoekers gingen na de laatste ronde in de kroeg massaal naar de winkel om daar nog wat drank in te slaan. En in parken veroorzaakte dronken jongeren overlast. Deze kroegbaas keek er niet van op. Nu gaat in één keer om tien uur alles dicht. Nou ja, dan, heb je, dan zit je op het terras, wat doe je dan? Ja, ik wil nog een biertje. Wil... En dan ga je dus uh, de verkeerde dingen doen die we met z'n allen niet willen. Maar dat is wel gebeurd. Na tien uur s'avonds is er dus voorlopig niets te beleven in de stad... zegt de burgemeester van Utrecht. Wij hopen dat ook jongeren... dit gaat toch vaak om jongeren tussen de twintig en de dertig jaar... misschien iets jonger soms... dat die hun verantwoordelijkheid nemen en ook beseffen... dat zij echt moeten meehelpen om het virus te bedwingen. Op social media gaat een nepbericht rond over extra coronamaatregelen. Daar waarschuwt het ministerie van Justitie en Veiligheid voor. In het bericht staat dat amateursportwedstrijden vanaf vrijdag verboden zijn... en dat in grote steden een avondklok ingaat. Daar klopt niks van, zegt het ministerie. En in Frankrijk zijn de resten van een al jaren vermiste man uit Zeeland gevonden. De man verdween in 2004 en zijn auto werd even later in de buurt van Lyon gevonden... De man bleef spoorloos, maar nu zijn zijn resten dus teruggevonden aan de andere kant van Frankrijk, bij Duinkerke. De fans van FC Groningen en Pex Zwolle moeten donderdagavond iets anders verzinnen om te doen, want een oefenwedstrijd tussen de clubs gaat niet door. Het heeft te maken met een transferruzie. Groningen is er op het laatste moment van doorgegaan met een speler die op het punt stond om naar Zwolle te verkassen. Bij Groningen zijn ze zich van geen kwaad bewust. Wij vechten allemaal om, uh, om, om de beste spelers uh, naar je club te halen. Daar doen wij ons best voor, maar daar doen andere clubs ook hun best voor. En blijkbaar wilde Zwolle deze jongen ook graag hebben. Ik begreep dat er zelfs ook nog andere clubs, uh, andere kapers op de kus waren. Ook vanuit uh, andere landen, maar ook vanuit, uh, vanuit Nederland. Ja, wij zijn heel blij uh, dat het ons gelukt is om uh, Alessio naar FC Groningen te halen. Ja, en in Zwolle zijn ze daar dus minder enthousiast over. Het weer nog vanavond soms droog, maar dat duurt niet lang. Later vannacht gaat het ook bijna overal opnieuw regenen. En ook morgen zijn er weer veel buien, met misschien ook onweer. Het wordt dan een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de hart van de ANWB. In het noordwesten van het land komen stevige buien voor. En tot zover de verkeersinformatie. Het licht daar.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative. Alternative. FM. op de achtergrond wat, uh, wat doen. Maar goed, uh, de kop is er af van uh, deze alternative FFM. Op de 1e oktober, wel te verstaan, we gaan de laatste drie mannen van het jaar in. En dat uh, zal dan ook wel een beetje de donkere periode inleiden. Nou, dat treft, want de muziek is er misschien ook wel een beetje naar. Weaver, de opvolger van Stilwave. Dat heb je niet van mij hoor, maar goed, die jongens hebben een andere naam aangenomen... En dat is ook wel duidelijk uh, terug te horen in de muziek... want het is allemaal synthop met een donker randje. En dat is uh, de tweede alweer, want Swear was de eerste. Hurricane is de tweede, die heb je net uh, gehoord. En de bedoeling is dat er een heel album gaat komen van, uh, van die jongens. En wanneer dat is, ja, dat uh, is nog eventjes gissen geblazen. Maar goed, uh, zo uh, gaat het eenmaal in het muziekleven. Dit hadden we vorige week. Achter deze dame schuilt Lise en het nummer, dat heet Painter World... En ze heet Iel. I, will write your name. I will write your name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 Over straat, Starbucks verhaalt ik Hield niet van koffie, maar het was het waard Tim. op het station, onderweg naar het perron Met het heet onder mijn voeten, want wat gingen we daar doen? En ik weet niet goed waarom Maar shit wat je deed met mij Ik was er zo niet bij En we haalden Babi pangang Totdat de trein kwam Toen zei je hey we gaan een tripje doen naar Rotterdam Om te doen wat je wilt, dus lief, wees niet bang om te zijn. Een uh, voormalig deelnemer aan uh, de drop Act daar wordt. Uh, nu heeft hij besloten om het eens dus even zelf uh, te doen. Toen de tijd geloof ik in de band, maar ik weet even niet gauw in welke band. Uh, Stijn van den Berg dus met Vrijlief en daarvoor Hardia Isle met Part of the World. En wat je er tussendoor hebt gehoord dat je denkt het is een remix. Nee, dat is verdonschot die het een beetje op zijn heupen heeft. En dan uh, blijft hij nog wel eens een beetje hangen. Dan moet je er af en toe een trap tegen geven en dan uh, doet hij het alweer. Um, vorige week, of afgelopen zaterdag eigenlijk, zat ik uh, te luisteren naar uh, de collega's... en te luisteren, Vink, bij uh, Radio Capella Zwaardvis... Het programma tussen 12 en 2 elke zaterdagmiddag met Willem de Waard. Toen niet, want die was toen met vakantie. Maar ik neem aan dat die aanstaande zaterdag de gewoon weer wel is. Er zat een uh, telefonisch interview in met uh, Lisa de Bruin. Wie is Lisa de Bruin? Zij is een van de mensen die meegedaan heeft aan de Grote Prijs van Rotterdam. En bij de categorie en heeft ze onder de naam... Lisa Wield. Moet je het zo uitspreken, ik weet het eigenlijk ook niet... Als uh, Lisa zit te luisteren, dan mag ze dat uh, zeggen. Een fonetische spelling graag. En uh, ja, daar heeft uh, zij uh, die categorie Songwriters ook gewonnen. En vorige week hebben ze ook, uh, hebben ze ook een nieuwe single uitgebracht: uh, The Nights Dwelling. En dat is uh, nou mooi een aanleiding om de grote prijs van Rotterdam winnares uh, wat uh, te laten horen hier bij Alternative FM. The Nights Dwelling dus van Lisa Wield. Een beetje synchronisch gelopen met onze vrienden van 3 voor 12 Noord-Holland. Dan is het dit wel van de Polyframes. <korten> want ze hebben zich gemeld, zowel bij 3 voor 12 Noord-Holland als bij ons. Min of meer is dat 3 voor 12 Noord-Holland verhaal eigenlijk een beetje oude jongens Want er is een van de presentatoren, de Harbers, bekend met de mensen van de Polyframes. Dat komt uh, omdat uh, de band uit Horen komt. En daar komt Miranda ook vandaan. Dus dat, uh, dat is eigenlijk uh, de reden waarom uh, dit op de radar is uh, gekomen. The Night's Dwelling van Lisa Wield hoorde je daarvoor. En het uh, bracht de tijd op, nou, uh, laten we zeggen, bijna vijf over negen. Dus we moeten ook een beetje voortmaken. Want we hebben zo direct nog een interview in de herhaling staan. Gistermorgen heb ik dat uh, gedaan met uh, Lisette Aviva. Maar zover is het nog niet. The Sound of Waves heet dit. Dat is de titel van het nummer van de templo, Dief. En die brengen deze dagen een album aan. Right? The road printed in our eyes. The sky is open as always. She ran straight across the sand. The awesome nascent bird of prey, a taste of salt, a sight of wonder, my girl dancing in the waves. The sound. uit de periode dat ze dus net bij de HKU vandaag kwam. Maar dan komt ze zo ook zelf in het gesprek... wat ik gisteren heb gevoerd ook nog op, op dit nummer. Want alles heeft te maken met het feit... dat vanavond de Happier But Less Wise wordt gepresenteerd... via een livestream. En daarom heb ik Lisette gisteren al geïnterviewd... van de kansen van vandaag in het Rietveld... Uh, online die single presenteren. Nou, ik ga nog even terug naar woensdagmorgen. Dus gistermorgen uh, toen ik uh, Lisette even aan de telefoon had. Uh, want uh, jij bent een van de mazzelaars uh, geweest uh, deze zomer... die hier bij ons nog heeft uh, kunnen spelen. Want niet gek veel later begonnen de besmettingen alweer over uh, te lopen. En we hebben het bordje weer moeten verhangen. En gezegd van, nou sorry, we kunnen het even niet. Uh, dus, dus ja... Dat voelt natuurlijk wel prettig, denk ik, dat je toch nog even geweest bent bij ons. Ja, ja, het had bijna zo moeten zijn, hè? Ja, zo, zo, zo voel ik er een beetje over. Ja, ja. Uh, het, was, uh, het was in juli, dat kan ik me nog herinneren. Dus, uh, dus, ja, klopt. Dus uh, midden in de zomer, is dus ook alweer twee maanden terug. Ja. Meer dan bijna, ja, het schiet al op, hè, in ieder geval. Uh, well. Ja, uh, want toen al uh, bij ons in de uitzending maakte je al eigenlijk uh, de toespeling... op dat je bezig was met materiaal aan het maken. Maken. En daar, ja. uh, daar gaat het uh, nu wel uh, heel ernstig uh, naartoe he? met het nieuwe materiaal. Ja, zeker, zeker weten. Ja. Um, morgen komt de um, eerste single uit, ja. en die uh, heet Happier but less wise. Ja. En uh, dat is eigenlijk uh, um, iets wat ik. Uh, heb opgenomen en afgemaakt in uh, in de lockdown tijd. Ja, ja. Uh, om mezelf eigenlijk een doel te geven. Ja. En uh, uiteindelijk dacht ik van, um, van hé, hey, waarom zou ik dit niet uh, met anderen gaan delen? Waarom zou ik het niet online zetten? Want hm. uh, ik, ik voel er zoveel bij waarom uh, ja waarom zou ik het niet met andere mensen delen? Ja, dus, uh, want, dus ja, want uh, waar gaat het over? Dat, uh, over het liedje? Het liedje gaat over um, het accepteren van, van, van fouten... Hmm. en weet je dat je juist daardoor kan, kan groeien. Dat het juist, uh, om ze eigenlijk als kansen te zien, om uh, er, ervan te leren. Ja, um, kun je dat ook meteen in dit licht van dit tijdperk plaatsen, dit liedje? Um, ik denk het wel... Um, door lockdowns hoor ik toch heel veel mensen praten over dat ze heel erg gaan nadenken over hun leven. Mm -hmm. uh, wat ze hebben gedaan, wat ze willen veranderen. En um, heel veel mensen denken daar negatief over, merk ik. Maar um, ik probeer dat juist ergens positief te zien, omdat het me toch brengt waar ik op dit moment nu ben. En daar ben ik eigenlijk best tevreden mee. Ja. Uh, is het ook zo dat jij van iets uh, waar, ja, het is misschien voor een aantal mensen een, een periode waarvan ze zeggen, ja, het uh, deprimeert me, het, uh, het, het wekt negatieve gevoelens op, dat jij het, uh, dat jij kan ja, min of meer proberen uh, aan te tonen van, jongens, er is toch nog meer dan alleen maar negativiteit en depressieve uh, depressiviteit. Is dat ook een beetje de strekking van het nummer wat je uit gaat brengen? ja zeker ik ik ik nou ja het is gewoon een beetje een uh, Kruiviaanse <laughs> boodschap. ieder uh, ieder nadeel heeft uh, voordeel voordeel als, ja. als je hem dan omdraait ja. en um, dat, ik vind dat wel heel erg belangrijk als je alleen maar het het het ja, een, een zwarte ondertoon in in in alles ziet dan, dan gaat het heel snel uh, Word, wordt alles nog zwarter en donkerder? En dat ja. is uh, eigenlijk zonde. Ja, is dit het uh, begin van uh, werk wat je. Uh, nog meer werken uh, wat er nog aan zit te komen? Nou, uh, um, ik, ik ben wel zelf bezig om nog te kijken. Uh, wat de volgende stap hierna is. Daar ben ik me nog niet uh, helemaal van uit. Maar ik ben wel zeker bezig met nieuwe muziek. Dus dat komt er zeker ook, uh, ook aan. Ja. Van uh, toen de tijd zei je... Van, uh, in de uitzending van jullie... bij in vvm zei je op een gegeven moment ook van... nou eigenlijk uh, komt deze periode me wel goed uit. Uh, ik uh, ben bezig met, uh, met creatieve dingen. Hier gewoon thuis yeah. uh, uit te werken. Is dat nog steeds uh, zo? Ja, dat is eigenlijk nog steeds zo. Nou, ja, nu, nu kan natuurlijk wel iets meer... dan in die heftige uh, lockdown uh, periode. Mm. Maar het is inderdaad nog steeds zo. Ik, <tus> ik vind het eigenlijk ergens wel... Uh, ...prettig. Ik, ik, ik kan me heel fijn afsluiten. Um, ik kan gewoon rustig kijken... ...oké, okay, wat, wat werk heb ik nog liggen? Wat, wat, wat wil ik nog uitwerken? Welke nieuwe ideeën komen erop? Mm. Um, voor mij is deze rust heel, heel prettig... ...in deze snel draaiende wereld. Ja, uh, uh, ik, geloof jij ook dat er iets uh, niet gebeurt zonder een bepaalde reden? Ik uh, kan mij... Uh, ja, er zijn muzikanten... Ik uh, be, be, bedoel, vorige week had ik uh, Romy over van uh, Roaming Lands aan de telefoon... en die zei, ja, ik geloof daar sterk in. Of twee weken terug inmiddels alweer. Goed. Die zei ja. dat. Ja. Heb jij dat ook? Dat niets zonder een bepaalde reden gebeurt in uh, de wereld? Mm. Ja, nou ja, dat met de wereld weet ik het niet. Maar ik geloof daar wel heel erg persoonlijk in. Dus dat ieder zijn eigen tekenen heeft. Maar ik zou niet weten of corona echt voor iedereen dan uh, een, een, een, echt een... Uh een groot teken is. Nou ja, het, het gaat er eigenlijk om van de situatie waar we mee te maken hebben. Dat, dat idee. Dus niet de, de ziekte zelf, maar, uh, maar gewoon uh, de uitwassen daarvan. De, de maatregelen die genomen zijn en noem maar op. Ik denk dat het voor zeker heel veel mensen een, een, een tijd is uh, van stilstand. En stilstand betekent eigenlijk altijd nadenken. En ik denk niet dat het heel verkeerd is. Reflectie, om, dus? Uh, ja, om, om te reflecteren, ja. ja. Uh, dit, dit gaat uh, onder je eigen naam, nu? Ja. ja? Oké, okay, dus dat, uh, dat is eigenlijk... Uh, het is niet uh, dat uh, wat, uh, wat ik nu heb klaarstaan, I've lost a woman. Dat is het dus niet? Nee. nee Oké. Okay. Ja, dat is, dat, is, is daar ook een verschil in tussen, tussen wat, je, uh, wat je gaat uitbrengen en wat je hebt uitgebracht. Want dat verhaal van Mold, I've lost a woman, dat is natuurlijk uh, ja meer of meer iets uh, wat me met, uh, met je, met je eindopdrachten, uh, geloof ik, uh, ook te maken hebt uh, gehad, toch? Um, nou, nee, niet per se. Het is, het, het is inderdaad... Uh, ik ben uh, alweer een jaar geleden afgestudeerd aan het HKU ja. CIS Conservatorium. En daarvoor heb ik het inderdaad uh, opgenomen als uh, onder andere eindopdracht. Mm -hmm. Maar het zijn gewoon twee nummers die op dat moment heel dicht bij me stonden en die ja. moest ik gewoon graag uitbrengen. Ja. En um, bij, bij deze eigenlijk het, hetzelfde, het is ook een nummer wat dicht bij me staat en wat ik heel graag wilt, uh, wil delen. Ja. Um, want, want uh, hoe omschrijf je je muziek ook alweer een beetje voor jezelf en eigenlijk naar buiten toe? Um, ik uh, vergelijk mijn muziek altijd met, met water. Hmm. Met, een, met, met stromend water. Uh, het kan je heel erg meevoeren, dat je meekabbelt met de stroming mee, maar het kan je ook ergens naar beneden trekken door een draaikolk. Het is ergens heel rustgevend, maar ook ergens heel onverwacht. Zo zou ik het ja, nou ja, het is uh, stromend water, dat uh, is jou niet vreemd, want uh, toen je hier uh, eventjes uh, bij ons uh, geweest bent, uh, ben je geloof ik ook eventjes, uh, even de duinen en heb je de zee ergens in de verte kunnen zien. Dus... Ja, precies. <laughs> ja, nee, nee, ik heb ja. altijd iets met water uh, gehad, ik weet niet wat het is. Ja. <laughs> Goed, uh, we, gaan, uh, we gaan in ieder geval, als de mensen morgen deze uitzending horen, gaan we die nieuwe single draaien? Dat is vandaag. Yes. Want dat is uh, wel de bedoeling. Uh, maar vandaag is het uh, op het moment dat wij nu het gesprek voeren... is het 30 september en morgen is het 1 oktober. Lekker verwarrend voor die mensen die dan thuis luisteren... luisteren en morgen alternatieve fan moeten zitten. Van ja, welke dag is het nou? Ga je nou die oude single of die nieuwe draaien? Uh, dus de 30 september, dat is vandaag, gaan we de oude single draaien. En als je het in de herhaling hoort, dan hoor je de nieuwe single. Duidelijk? Ja. Duidelijker kan ik het niet maken, denk ik eerlijk gezegd. Nee, nee, nee, denk het ook niet. Ja. Goed, uh, Lisette, dankjewel. Ja, jij ook bedankt. En dan uh, gaan we in ieder geval even muziek uh, van je laten horen. Ja, en omdat het uh, de herhaling was en vandaag uh, live... gaan we gewoon lekker de nieuwe single uh, laten horen. En dat is natuurlijk Happier But Less Wise.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 of this game. Ago. When I first saw you, you were never alone, took my courage and walked up on you, there was nothing that you wouldn't do, and all that madness make you sad, for ones you've got to listen to. All that sadness made you mad You had nowhere to run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 All the sadness made me mad Now you're, now you're. Ik heb eigenlijk gewoon toch eens even een, uh, een schop tussen zijn benen willen geven. Maar goed, uh, daar kan ik niks aan doen. Song for the Night Tide uh, klonk in iets wat uh, ruimere versie. Van de Hidden Giants. Daarvoor hoorde je Lisa, uh, Lisette Aviva met Happier But Less Wise. En uh, wie verder met uh, natuurlijk muziek uh, van lokale bodem. Tenminste, als. Vriend God, uh, zin heeft uh, om uh, dit uh, ook uh, te laten horen. Want dat is uh, van onze eigen Wendy Moore. Het nummer dat heet Elixir. En dat handelt over depressiviteit. Aanleiding is genoeg om over dingen te schrijven. Denk. These days I feel like a dark cloud. Hovering over cities. Making the Where my feelings are unbound.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 be fine mm -hmm. En hoe kom ik aan Westone? Nou, dat is weer te danken aan de twee dames. Demi van de Wolleberg en zeker in de mate van Miranda Hubbers. Want die kwam hier mee met Westone, maar dan met de vorige single. En dit is de meest recente single. En het is onvervast Blues Rock. Dat kun je wel stellen. En bovendien, je zou bijna denken van, is dat Black Operator? Nee, nee, dit komt echt uit Horen. Dit komt uit Noord-Holland. Uh, overigens, over twee weken is het weer zover. Dan hebben we weer een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf En hoe die dat er dan weer uit gaat zien, dat zullen we dan wel weer gaan beleven. Ik heb nog twee minuten. Dan, uh, dat is altijd uh, leuk met dit nieuwe systeem. Je kan precies zien uh, hoeveel tijd je nog hebt om uh, de laatste in uh, te starten. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.